7 uur. Kremels en met het NOS Journaal. Provinciale wegen zijn de afgelopen 10 jaar een stuk veiliger geworden. In 2003 kwamen 249 mensen om bij een ongeval op een provinciale weg. In 2013 was dat aantal gezakt tot 100, blijkt uit cijfers... van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Toch zijn de N-wegen nog altijd de gevaarlijkste wegen. Hoewel ze maar 6% beslaan van het wegennetwerk... gebeurt er een kwart van alle auto-ongelukken. Enkele dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen zet herstel van de VVD in de peilingen door. Dat blijkt uit de berekeningen van de peilingwijzer die verschillende peilingen combineert. De VVD heeft, zoals voorspeld, weinig last van het vertrek van minister opstelt en staatssecretaris Steven. De partij staat met 23 tot 27 kamerzetels aan kop. De PVV en D66 volgen met beide 21 tot 25 zetels. CDA en SP staan vierde en vijfde met 17 tot 21 kamerzetels zetels en de PvdA's met 14 tot 18 zetels de zesde partij. Het ongeluk in Antwerpen waarbij gisteren twee mensen om het leven kwamen is mogelijk veroorzaakt door een Nederlander. Volgens de Belgische politie heeft de 24-jarige man uit Ossendrecht verklaard dat hij achter het stuur zat. De politie onderzoekt of zijn verklaring klopt. De Nederlander had niet gedronken. Bij het ongeluk kwamen een man van 71 en zijn vrouw van 67 om het leven. De vroegere bassist van de band Toto, Mike Porcaro, is overleden. Hij leed aan de spierziekte ALS. De 59-jarige Porcaro speelde al een paar jaar niet meer. Hij kwam in 1982 bij de band voor de tour naar hun succesvolle album Toto 4. Toto had vooral succes in de jaren 80. Tennis Robin Hazen heeft op het mastertoernooi van Indian Wells voor een stunt gezorgd. De 27-jarige hagenaar versloeg als zevende geplaatste Zwitser Stanislas Wawrinka. Hij deed dat in drie sets: 6-3, 3-6, 6-3. In de derde ronde van Indian Wells speelt Hazen tegen de Tsjech Lukas Rosol. En dan het weer: het klaart langzaam op. In de loop van de dag af en toe zon, blijft droog. Het wordt 12 graden. Dit was het nos DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. De van de ANWB. Er staan files op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Amersfoort-Noord, 3 kilometer. A7 Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 3. A15 vanuit Nijmegen naar Europoort bij Harningsveld giesendam 4. En bij Hoogvliet, 3 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de randweg Dordrecht, 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Knoppen Klein Polderplein, 4 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Knoop Hoevelaken 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 smile. Heading deep down, we slide without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to. Then, be they wonder what you see in me. Funny, but sometimes can't help. fills me up, and